Citydijkers met het RWS-journaal. Kamerleden van de oppositie hebben kamervoorzitter Bergkamp een ultimatum gesteld. Ze eisen voor maandagmiddag uitleg over Bergkamps aanpak van de affaire Arip. Afgelopen week kondigde Bergkamp een onderzoek aan naar haar voorgangster. Die wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag toen ze voorzitter was. De kamerleden hebben forse kritiek op de aanpak van Bergkamp en het bestuur van de Kamer. Op Cuba wordt al twee dagen geprotesteerd tegen de regering. Volgens de honderden demonstranten biedt de overheid te weinig noodhulp na orkaan Ian. Die richt op Cuba grote schade aan. Er viel veel regen met overstromingen tot gevolg. Zeker twee mensen kwamen om. Een deel van de inwoners zit al dagen zonder stroom en heeft ook nauwelijks te eten. Wat de protesten zijn op Cuba is opvallend. Vorig jaar werden nog ruim duizenden demonstranten opgepakt en vervolgd voor het protesteren tegen de communistische regering. De militair leider van Burkina Faso is afgezet. Ook is de regering ontbonden en de grond werd opgeschort. En ook zijn de grenzen van het West-Afrikaanse land gesloten. De nieuwe leider zei dat een groep officieren had besloten... om de militair leider af te zetten... omdat hij te weinig deed aan geweld van radicaal-islamitische groeperingen. Het is de tweede staatsgreep dit jaar in Burkina Faso. De animatiefilm Knor heeft de Gouden Kalf gewonnen voor beste film... Stopmotion film over een meisje en haar varkentje. Kreeg ook gouden kalveren voor de regie en de vormgeving. De prijzen werden vanavond uitgereikt in Utrecht. Het is voor het eerst dat een animatiefilm de belangrijkste Nederlandse filmprijs krijgt. Het weer, regen en vooral langs de kust een stormachtige wind. Het wordt een graad of 12 vannacht. Overdag valt een enkele bui, mogelijk met onweer. Tussendoor is het zonnig en wordt het zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ja,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 Getekend. Ik heb de meeste wel bedekt, want mij krijg je niet stuk. Nee, ik geef geen ene fuck. Het is dat eigenwijze feintje mooi gelukt? Je krijgt me niet.